De VN heeft gewaarschuwd dat de omstandigheden voor de Rohingya in Myanmar nog lang niet veilig zijn. Zo'n 700.000 moslims van de Rohingya-gemeenschap zijn Myanmar wegens geweld en vervolging ontvlucht. De VN heeft Myanmar beschuldigd van etnische zuivering. In Oekraïne zit al meer dan een half jaar een nederlands azerbeidzjaanse journalist vast. Fikret Husseinli werd in oktober opgepakt op verzoek van Azerbeidzjan dat ze een uitlevering wil vanwege fraude en het illegaal oversteken van de grens. Hussein Lee zegt dat het land hem wil arresteren vanwege zijn kritische berichtgeving. Hij leidt in Amsterdam de Azerbeidjaanse online nieuwsorganisatie Toeran... die kritisch staat tegenover de regering van Azerbeidzjan. Aan de zuidrand van de Australische stad Sydney zijn gisteren bosbranden uitgebroken. Het vuur leek aanvankelijk onder controle, maar laaide vandaag weer op. Het vuur rukt op in noordwestelijke richting. De brandweer heeft 500 man, 100 brandweerwagens en 15 vliegtuigjes ingezet. Het weer nu en dan zon, later een paar buien, vandaag een graad of 17. Morgen eerst nog een enkele bui, maar vanuit het westen flinke opklaringen. Middagtemperatuur tussen de 14 en 17 graden. Vanaf dinsdag droog vaak zonnig. En dan lopen de temperaturen op. Dit was het Den West Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 Gisteravond ADO Twente 2-1, Vitesse Sparta 7-0, VVV Venlo, Heerenveen 0-2, Pek Zwolle tegen, dat weet ik niet eens meer tegen wie ze speelden, ik ben hem vergeten, uh, maar die hebben in ieder geval 1-1 gespeeld. En op dit moment is de wedstrijd NAC Willem 2 aan de gang, daar staat het 0-1 Willem 2 leidt door een goal van Ben Rienstraat. nummer 8 van dit seizoen. Max Verstappen heeft het niet kunnen redden in zijn race, Ricciardo een ploeggenoot won voor Bottas, Rijkonen Hamilton, Stappen op de vijfde plaats. De Amsterdam Gold Race. De dames zijn onderweg. En dat betekent dat er een kopgroep is met twee Nederlandse dames, Lucinda Brand en Rianne Marcus. En bij de mannen is er een groep van negen man weg. Die hebben zestien minuten. En uit die groep van negen is één man, Dunbar, de Ier, vertrokken. Die rijdt dus een eentje. En verder zitten er in Tankink, Orme, Bono, Kadok, Riesbeek, Tietza, Blemans en Van Hecke. De laatste twee zijn Belgen. Hartelijk welkom. Een heerlijke middag vol sport die eindigt met PSV. I use time after time I've done my sentence but committed no crime and bad mistakes. I've made a few om een sportprogramma mee te beginnen. ZFM Sport Live vanmiddag met boerdevol sport, geweldige sport, heerlijke sport. We gaan natuurlijk praten over het kampioenschap van de SV Zandvoort. Na dertien jaar, eindelijk, was het weer zover. Helaas, het is heel lang onrustig geweest in het dorp. Heel veel arrestaties, ellende, knokpartijen, mensen die door het lint gingen. Ik kan me wel een beetje voorstellen, want je bent blij, maar je kan je natuurlijk ook gedragen. We hadden gisteren bij de wedstrijd onze mannen van, uh, zie je, van uh, uh, voetbal in haarlem.nl. Martijn is hier, Ricardo is hier. Ricardo doet vandaag voor het eerst de techniek. Martijn, jij bent er geweest eigenlijk de hele dag. Was het leuk? Ja, ik heb het uh, prima. Ik heb het prima naar mijn zin ja, gehad. Uh, het was natuurlijk lekker weer. Er uh, was aardig wat publiek wedstrijd op het eerste kwartiertje na viel best wel mee. Ik bedoel, het zijn altijd speciale wedstrijden. Maar nou ja, alles bij elkaar, denk ik, dat het verzand wordt. En dan hebben we het niet over het einde, maar dat het een mooie dag was. 8-2? Ja. Dat had ik goed 15-2 kunnen zijn, hoorde ik. Mm, ja, klopt. Het laatste half uur werd Robin Hood helemaal snot gelopen. En daar was er geen houding meer aan. Wie was best? Oeh, daar hadden we het gisteravond al over. Jesse. Was, ja, Jesse? Ja, nou, ja, ja, goed, geen, ja, daar ben ik wel mee bij, ja. Bijna geen fouten. Nee, drie goals. Uh, voor mij twee keer assist Jesse was gisteren uh, heel belangrijk. Hij scoorde ook belangrijke goals. Hij had er twee in de drie en in de vijf, een, geloof ik. Ja, nee, die, uh, ja denk ook. He. Jesse ben ik wel met, met Rick eens. Ja, Koper die was gisteren ook op het veld natuurlijk. Die heeft een aantal interviews voor ons gemaakt. Een van die interviews met Justin Luiter. Maar die speelde niet eens de hele wedstrijd. Nee, Justin uh, viel in uh, het laatste half uurtje, denk ik, ongeveer. Ja. Um, ja, hij deed het dat half uurtje. Er kon natuurlijk niks meer fout gaan. Nee, ik bedoel, het kampioenschap was binnen. Uh, maar blijft voor Just dat hij in ieder geval nog een paar minuutjes gemaakt heeft. Hij had niet getraind, hè? Nee. Nou, ja. nou, we gaan luisteren naar het eerste interview van uh, Jaap Koper met, deze ja. top, Luiten. met uh, Justin Luijten. Met Justin Luijten. Jij kwam in uh, de tweede helft uh, drie. Ja, het, ja, ik begon op de bank en dat uh, is nooit prettig nooit in zo'n wedstrijd. Ja. Als je er dan dus nog in mag vallen, is het natuurlijk hartstikke lekker. Haal ah, dus le je even lekker bier over je heen. Lekker ja. hoor. Ja, nee, als je er in mag vallen, is het natuurlijk heerlijk. Zeker bij zo'n stand dat je eigenlijk wel weet dat het uh, vrij veilig is. En dan, dat je nog uit kan bouwen met z'n allen. Weet je, we hebben het hele jaar zo hard voor gewerkt met z'n allen. En, en er is zoveel gebeurd. En, ja, geen woorden voor. Ja, uh, Helemaal ben met z'n heel van. En ja, uh, deze wedstrijd... Uh... Het begon een beetje aarzelend Ja, maar je, de spanning ja. en, en, en er zat van alles op. Weet je. Ja. je hebt ook toch wel het uh, seizoen ook flink uh, deel uitgemaakt toch, van deze selectie. Ik, uh, ik heb eigenlijk bijna alles gespeeld, een paar blessures na. Ja. En, uh, ja, weet je, Het is zo heerlijk om van zo'n groep deel uit te mogen maken. En, Wat is het geheim eigenlijk? We zijn een het geheel geworden en, ja. en dat is belangrijk. De jongens die, die, die, er, die erbij gekomen zijn hebben zich moeiteloos aangepast en... Wij aan hun en weet je, bereid zijn voor elkaar wat op te offeren, dat is het belangrijkste. Ja, en is ook de hand van de trainer, van Tette ook? Ja, een... uiteraard wel. Tette ja. is wel een belangrijke schakel, ook in, in, in de zin van wat discipline en uh, houdt de groep mooi bij elkaar. Weet je, maar het gaat met name om de jongens die er in het veld staan en, en op de bank zitten. En eigenlijk ook nog jongens die in het tweede spelen, want je doet het niet met z'n elfen, je doet het echt met, uh, met de hele selectie. Oké. Okay. Uh, dus, dus ja, maar, want het is natuurlijk nooit uh, leuk als je te horen krijgt voor een wedstrijd. Hey, uh, ik uh, ben in 23 jaar dat ik besta en dan nooit kampioen that. geworden, dat is de <laughs> eerste keer. Dus dan wil je gewoon spelen, dan wil je de basis staan. Ja. Maar goed, uh, nu eerst lekker feest vieren met een platte. Ziet er ook naar Ik ga, ga, ga, ga, ga feestvieren met die jongens. Ja, goed, hey. Als er één man is die bij Zandvoort het hart van Zandvoort op de juiste plek heeft, is het wel Justin Luiten. He, dat moet gewoon gezegd worden: mm -hmm. die, die doet er alles voor. We gaan even naar de actualiteit, want op dit moment speelt Jong HFC thuis tegen DCG. En dat is de tegenstander waarin het begin van de competitie van uh, werd verloren. Zojuist maakt DCG het tweede doelpunt. Maar HFC had er al zeven in liggen. Doelpunt kwam uit een vrije trap. 7-2 voor Jong HFC. Mooi. Ja, hey, en ik wil nog even uh, terugkomen hè, op, uh, op Luiter net. Ja. Uh, hij kwam een beetje emotioneel. Ja, hij was emotioneel. Um, denk je dat dat uh, vooral te maken heeft met, uh, met, met, met dit jaar? Of um, uh, Hij speelt nu volgens mij weer drie zoenen he, bij, bij, bij Zandvoort. Twee, drie. Um, ja, het is natuurlijk voor een Zandvoortse jongen. Dan heb ik het niet alleen over Just. Maar ik denk uh, voor, voor 9, 9 van die groep is het wel iets bijzonders. He, dat je gewoon met al die jongens uit het dorp kampioen wordt. Ja, absoluut. En ik begrijp die emotie. Want ja, zoals ik het al zei... Just zit met hart en ziel in die vereniging. Doet er ontzettend veel voor. Ja, dan raakt het je. Ja. Maar het zal niet alleen hem geraakt hebben, hoor. Het zijn er meer die er dus, uh, emotioneel door waren. Dat denk ik ook. Ja. We gaan door met Ed Sheeran. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl.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 uitgekozen door Ricardo van de Post, de technicus die vandaag voor het eerst achter de knoppen staat, maar dat tot nu toe lekker doet bij ZFM Sport Live, een samenwerkingsverband tussen ZFM Radio en uh, voetbal in In Engeland gaat het ook maar door Harry Maguire van Leicester gaat voor 30 miljoen naar Manchester United. Het geld kan daar nooit op. Heb jij van hem gehoord? <laughs> nee, ik mag Maguire wel, ja, centrale back van Leicester. Echt? Ja, ik ken wel ik... een Maguire, maar dat is die van Utrecht. Ja, dat is een andere hoor. <laughs> Dit is uh, trouwens Martijn... Uh... Ja, wat is m'n ja, achternaam ook weer in? <laughs> <laughs> en die had er veel whisky op gisteravond. <laughs> nee, hoor, nee, nee, ik heb juist heel weinig gedronken... omdat ik deze uitzending moet doen. Nee, <laughs> maar, maar Prinsen is zijn achternaam hoor. Maar af en toe moet je even nadenken natuurlijk. Hey, ik, ik hoor geschreeuw. Ja, dan. want dat uh, Zandvoort is gisteren kampioen geworden... en dat heeft natuurlijk nogal wat betekend. Uh, de grote man volgens jullie was de Jesse de Haan. En Jaapie Koper was er, met zijn op opnameapparatuur. Luister maar. Nee, we, we hebben uh, Joop van Nes nu aan de telefoon. Hoe oh, is Joop er? Ja, maar die is nog dronken ja. waarschijnlijk van het feest van gisteren. Joop, nee, ben je moet dat? Haha, <laughs> deze jongen drinkt niet. Dus niet dronken. <laughs> Hoe <laughs> vond je het? Ja, grandioos natuurlijk. Ik vond het alleen de wedstrijd erg rommelig. Ja. Ja, het was, uh, duidelijk zat er toch wel nervositeit, hoor. Maar voordat je even verder praat... Het is vandaag een bijzondere dag, dubbel voor jou, want je bent jarig Nestor van de Zandvoortse Sportjournalistiek. Lang zal die, die leven, lang zal die leven, lang zal die leven. In de gloria, in de gloria, in de gloria. Geef je het hier ik, hoe vaak gebeurt dit dan Joop? Dank jullie wel, heren. Dank jullie wel. Dat is je nog nooit overkomen. Nee, absoluut niet. Dat bedoel ik. En, en je bent nou dubbel trots, hè? Want jouw club hier, want dat is SV Zandvoort, is natuurlijk wel kampioen. Ja, ja, zeker, ja zeker. En uh, het verdient 100%. als jij uh, uh, van de 16 wedstrijden er maar eentje verliest, uh, ja. dan uh, heb je het gewoon goed gedaan. Heb je het uitstekend gedaan. En als je dan ook nog 105 doelpunten. Uh, ...verschil met de uh, uh, doelplus uh, hebt. Ja, dat is gigantisch natuurlijk. 105 goals en nog drie wedstrijden te gaan. Hoeveel worden dat ja. er in totaal, man? Ja, de, de, het ligt eraan wat Ted Sonier doet. Of Sonier moet ik natuurlijk zeggen. Want als hij uh, jongens van de tweede garnituur wil laten proeven aan die tweede klasse... ...dan, uh, de derde klasse, dan oké... Okay, dan, uh, ...dan zal het misschien wat minder zijn dan... Uh, Anders. Maar ik denk dat er toch zeker nog wel in drie wedstrijden een 12, 13 doelpunten bij zijn. Waar, waarom zouden we dat gaan doen? Hè, Job? Want ik bedoel, hij heeft volgend jaar natuurlijk uh, vijf nieuwe spelers erbij. En dat is geen, nou, uh, geen, geen tweede garnituur. Nee, nee, maar die jongens zijn nu in het tweede spelen, daar heb ik het over. Ja, maar gaan die volgend jaar voetballen dan in het eerste, nee toch? Nee, maar het, je, je kunt ze toch altijd wel gebruiken, denk ik. Want er zitten nog goede spelers bij. Oké. Okay. Ja. En eh. Uh, Misschien, misschien heeft, geeft die, die jongens een kans om zich waar te maken, uh, volgens jou, je, je weet het nooit nee, nou dat zien we wel. Ben jij ook je verjaardag bij het hockey? Ik, ja, hoor je niet dan? Nee, ik hoor geen getik. Nou, en mee je er nou uit. in? Jij moet echt die dingetjes achter die oor een beetje harder zetten hoor. Wordt uh, beter horen, hè? Even, Henry, even die Philips oorbellen wat harder zetten. Is het leuk? Uh, nou, qua stand niet. Hey. Oh jee, vertel. Maar, maar ik, ik vind elke sport leuk. Echt, ik, uh, ik mag het graag zien. En de hockey vind ik uh, uitermate een uitermate leuke sport geworden. Ze hebben uh, hele goede spelregelwijzigingen gedaan. En het is een heel mooi, snel spelletje geworden. En ik hou daarvan. Maar sta je bij de, bij de mannen of bij de vrouwen, Joop? Uh, soms het heeft uh, al, helaas alleen maar een, uh, een senioren-damesteam. Uh, een, een veterin, of zoals zij dat noemen. Dat zijn wel veteranen-dames. En voor de rest is het allemaal jeugd eigenlijk. En dat is een hele grote jeugdvereniging. Uh, ik denk iets van, van een, bijna 300 leden, misschien wel meer. Ja. En uh, ja, daar zit wat aan te komen. Maar voorlopig is het er nog niet. Uh, heren, die, die, dat is, de ene keer zijn er uh, wel genoeg heren, de andere keer niet. En dames, het team dat is nu uh, dit jaar uh, voor het tweede jaar bijeen. één. Er is vorig jaar, zijn er wat dames bijgekomen is, kampioenschap gevierd in de vierde klasse. En ze spelen nu in de derde klasse. Maar uh, ja, het is niet echt, uh, zoals je zegt, uh, voortvarend. Het begon er erg, absoluut niet eens slecht het hele seizoen, want uh, de tweede wedstrijd werd gewoon gelijk gespeeld. En ja, uh, het, is, het, het is niet anders. Dat, uh, daarna is er alleen maar verloren en flink verloren. Vorige week uh, werd er 15-0, werd er gewoon uh, uh, zandvoort weggevaagd. En nu met de rust staat het alweer 5-0 tegen de koploper. Het, het is zo dat Sandvoort in de wedstrijd, zoals nu ook, ik zie deze wedstrijd dus in de periode dat Zandvoort gelijk is aan de tegenstander. Gelijk is aan de nummer 1. Die 37 punten heeft, is dus Zandvoort maar 1. Uh, en, dan zijn ze, moesten ze absoluut niet onder. Maar op de een of andere manier gaat dat wat minder, wordt dat steeds minder. En dan slaat die, die, die tegenstander slaat toe. Uh, nu dan in de, pas in de negende minuut, pas, tussen aanhalingstekens negende minuut, dat Zandvoort een doelpunt tegenkreeg. En nu in de 35e staat het 5-0. Of 0-5 moet ik dan zo zeggen. Kan gebeuren, Joost. Ja, het, stond voor, het zal waarschijnlijk volgend jaar uh, teruggaan naar die, uh, de vierde klasse. Als de, uh, de Nederlandse hokkerwond, de KNAB, uh, niet een, een, een wijziging invoert. Want men is van plan om een tussenklasse te creëren tussen de hoofdklasse en de landelijke klasse. Want dat verschil is ontzettend groot te zijn. En dan wil men een, een, een tussenklasse hebben om de promotie naar de hoofdklasse dan af te dwingen. De hoofdklasse is overigens in het hockeydag de hoogste klasse. En dan zou Zandvoort in die derde klasse kunnen blijven. Maar die vrouwen dan absoluut minder natuurlijk. De sterkere proegen die gaan naar die tweede klasse toe. En de wat, wat mindere garnituur uit de vierde klasse die komt naar die derde klasse toe. Dat is de enige kans dat Zandvoort in die derde klasse blijft. Voor de rest van volgend jaar moeten ze het opnieuw proberen. Ik laat me vertellen dat er een ex-aantal dames weggaan. Die gaan weg van Zandvoort, die gaan studeren. En bij het hockey is dat gewoon heel normaal dat je in, in, in, in de plaats waar je studeert, Leiden, uh, noem maar op, Groningen, uh, Arnhem, dat je daar gaat hockeyen. Dat gebeurt gewoon. Er zijn clubs daar, die hebben 12, 1300 leden. Hallo. Dat is wat hoor. En dat zijn bijna allemaal seniorenleden. En uh, ja, Sanford heeft dat niet. Dus die, die heeft het niet in op dat het een, een universiteitsstad is of met een met HBO. En die meiden die gaan weg, die gaan daar spelen. En dan ben je ze kwijt. Ja. En de tweede damesteam, dames jeugd zoals dat heet, dames jong moet ik zeggen, dat is eigenlijk in de, in de A-categorie bij de voetbal. Uh, 16, 17, 18 jaar. En het is eigenlijk nog te jong om de, die plaats in te nemen van die dames die nu hier op het veld bezig zijn. Uh, Stamford moet, moet daarmee voort Het moet me, roeien met de riemen die ze hebben En laten we hopen dat er volgend jaar Toch een dames één team staat Want als dat ook verdwijnt Dan duurt het weer twee, drie jaar Voordat je een vertegenwoordiger team tien hebt Bij ZHC, bij de Sandvoortsche Hockeyclub ja. Dankjewel Joop Voor je warme, opbeurende woorden Over het hockey uh, Ja. Een hele fijne verjaardag Basketbal straks Nee, en ja, dat lijkt we komen straks ja. bij je terug over het basketbal. Maar heel even, want er wordt ook gevoetbald op uh, dit moment. In Breda, nak tegen Willem II. En ik had al uh, verteld dat Ben Rienstraal in de vierde minuut de eerste goal scoorde. Willem II op voorsprong bracht. Maar Rij Vloed maakte in de 39e minuut gelijk na een voorzet van Thierry Ambrose. En in de 40e minuut werd het 1-2, wederom door Ben Rienstra, een assist van Frans Sol. En ik stel voor dat we nu teruggaan naar de kampioen, want daar hebben we het natuurlijk in het eerste uur uitgebreid over. De SV Zandvoort, na 13 jaar. En we gaan luisteren naar de uitblinker in de wedstrijd, Jesse de Haan. Een van de vier mensen van het aanvalschilder is Jesse de Haan. Eh, nou ja, het was aarzelend, maar het, eh, en, en, vervolgens ging het op een gegeven moment wel goed. Ja, het begon, het begon moeizaam, maar... Ik denk dat we eigenlijk, uh, ja, de laatste 15 minuten wel de betere proef waren. Gaven wel een beetje wat ruimtes weg achterin door dat zij de lange bal gingen spelen. Die waren wel gevaarlijk. Alleen tweede helft, uh, ja, door middel en dat zij een rode kaart op een gegeven moment krijgen. En dat wij gewoon volle bak druk zetten, denk ik dat we gewoon uh, verdiend kampioen zijn geworden. Is, is het ook een beetje de story van, uh, van dit seizoen eigenlijk? Hè? Van uh, de, de ruimtes optimaal blijven benutten en daar uh, eigenlijk uh, ook uh, van gebruik van maken? Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, als je kijkt naar Nigel, die heeft, is eigenlijk geen spits natuurlijk van, uh, van de origine. Altijd op 10 gespeeld. Heeft zich keurig in die spits uh, gemanoeuvreerd. En uh, ja, we hebben heel veel snelheid op de flanken, waaronder ik en Butch zelf. Dus ja... Het is ook een waanzinnig aantal, hè? meer dan 100 goals in een seizoen. Ja, volgens mij was het nu 114 plus 8. Dus uh, wat is het, 122? Ja. Is, dat is ja, het is ongekend eigenlijk. Uh, ja, ze vliegen er gewoon in. Uh, wat, wat is het geheim van deze ploeg? Ik denk uh, dat er sowieso op de training, de trainingsopkomst is echt goed. Uh, er wordt over het algemeen heel veel getraind, goed getraind. En ik denk uh, dat het gewoon bij, bij, ja, allemaal bij onszelf begint. En daarna gewoon in teambelang dat het gewoon heel... Uh, heel goed loopt ja, uh, en maakt het dan ook wat uit ja het is natuurlijk wat wrang als je dan te horen krijgt van nou je past even vandaag er niet in maar dan zit je er toch uh, tot toe hè, om dan maar het uh, je eigen belang ondergeschikt te maken ten opzichte van teambelang. ja ik heb altijd zoiets als bij zelf niet lukt kan je het altijd nog compenseren met gewoon hard werken ja. en ik denk dat dat ook uh, ja ook bij deze ploeg ook gewoon uh, gewoon erin is gestampt ja. Dus, uh. Dat moet wel optimisme naar het volgende seizoen uh, geven, denk ik. Ik denk het wel. En als je ziet hoeveel jongens er terugkomen... waaronder een paar vrienden van mij die allemaal ook hoog hooggevoetbald hebben... of nog steeds voetballen, denk ik dat we een hele goede stap maken. En ik denk dat we volgend jaar ook gewoon... die uh, meedragen? Ik hoop het wel, ja. Ik ga er wel vanuit. Oké, okay, dankjewel Jesse. Goed, bedankt. Jesse de Haan geïnterviewd door Jaap Koper... na de kampioenswedstrijd van de SV Zandvoort... En ze keken al een beetje vooruit. En de kans is natuurlijk heel groot dat Zandvoort volgend jaar weer kampioen wordt. Want ze hebben zich geweldig versterkt. En dan doorlopen naar de eerste klas. Dat zou fantastisch zijn. Ricardo van der Post is onze technicus vandaag. En hé, Rukeert. Heeft weer een fantastische plaat op staan. Ja, er eentje voor Martijn, hè? Ja. Niets is beter dan met jou.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 Ja, en persoonlijk favorietje van Martijn. was wel bijna de laatste keer dat hij me hoorde, hè? Ja, ja. Maar hij heeft toch niet zoveel gehad gisteravond? Hij nou, heeft zich gedragen. Het, gedraad, het he? was bijna het einde van de techniek ook, meteen. Ja, er zit hier namelijk een gat in de vloer. Maar zijn ging bijna onderuit. Even een actuele uitslag. Jong HFC lijkt toch weer op weg te gaan... naar de strijd om het Nederlands kampioenschap. Voor het zoveelste jaar. Ze hadden vandaag DCG op bezoek. De tegenstander die ze in het begin van het seizoen pijn heeft gedaan... Maar vandaag werd deze game met 9-2 verslagen. En dat is natuurlijk toch weer een schitterende overwinning. Heerlijk dat het daar zo lekker gaat met die jongens. We hebben uh, bij CFM de nodige veranderingen dit jaar. Dit is bijvoorbeeld een voorbeeld. CFM Sport Live, een programma op zondagmiddag van 1 tot 5... met alle sportgebeurtenissen die we maar kunnen bereiken. Maar er is natuurlijk nog veel meer, want in het bestuur verandert ook alles. Uh, Leon van Ness is een van die bestuursleden, maar laat hij nou toevallig ook gek zijn op golf... En vooral bij de Zandvoortse hier. Dat lekkere kleine baantje dat we hebben. Vertel het eens, Leo, wat is, Leon, wat is er allemaal aan de hand? Nou, we zitten op dit moment dus midden in de competitie. De Zandvoortse heeft twee teams in de competitie. En ik moet zeggen dat als ik kijk op ngfcompetitie.com... dan staan ze er allebei erg mooi voor. Zandvoortse 1 zal... Zeker wel uh, kampioen gaan worden. Ik hoop dat Kees het daar met mij eens is. Kees is wie? Kees van de Bos. Hij is de uh, coördinator, eh, maar ook de captain van team 1. En jij hebt hem aan de telefoon. Kees, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Leo. Goedemiddag. Ja, ja, ja. Ik, ik vind dat je wel al voorbaardig bent door te zeggen, die zullen wel kampioen worden. Nou ja, we ik hebben het de hele middag al over kampioenen, dus waarom jullie ja. er dan niet even bij hè? Ik kan het me best voorstellen, maar wij zeggen altijd maar. iedere wedstrijd is er één. We hebben er nu twee gespeeld van de, van de vier. Mm -hmm. En uh, we, staan, we staan al op de tweede plaats met twee gespeelde wedstrijden. De, de, de, ook meer staat op de eerste ja. plaats met drie gespeelde wedstrijden. Dus het, het ziet er wel goed uit. Ik wou net zeggen, ik denk ja. dat jullie aanstaande vrijdag gewoon weer naar de kop gaan. Hè? Uh, dat, dat is wel onze intentie. Ik denk dat zeker is. Ja. En dan hebben we natuurlijk ook nog uh, Team 2. Ja. Die zijn natuurlijk vorig jaar gepromoveerd van uh, de eerste klasse naar de hoofdklasse. En die, uh, die doen het ook goed. Die hebben alleen één steek laten vallen. Maar die gaan volgende week gaan kijken of die uh, weer de winst kunnen pakken. En die staan ook op dit moment op een tweede plaats. Als jullie eerst in de pool worden, wat gaat dat dan betekenen? Uh, als we eerst in de pool worden, dan gaat er een uh, landkampioenschap plaatsvinden... En daar is eerst dan een halve finale. Mm -hmm. Die wordt gespeeld in Wassenaar op uh, Groen Geel. Ja. En daarna is de, de finale die is op uh, Almeer Hout. En uh, <tossimus> ja, in die hele RGF-competitie waar wij in spelen, die. Uh, Korte competitie, want het zijn allemaal negenhalsbanen. Er ja. spelen zeg maar 60 teams in mee, ruim 400 spelers. Mm -hmm. Dus onderverdeeld in die eerste klasse, tweede klasse en hoofdklasse. En dat is vreselijk leuk om te doen. Het is echt uh, geweldig. Dus uh, ja, uh, de uitdaging volgende week. We gaan naar ook meer uh, Amsterdam. Daar spelen wij tegen de Kiviten. Ik zie dat de Kieviten op dit moment op de vijfde plaats staan. Ja, ja dat, is, uh, dat is het tweede team, moet ik zeggen. Dat is uh -huh. iets zwakker dan het eerste team. Die, uh, daar heeft Zandvoort, uh, de Zandvoortse 2, daar last van. Want die spelen tegen de Kieviten 1. Die zaten vorig jaar ook uh, in het landskampioenschap. Dus ja, dat houdt in dat ze niet twee teams die je landkampioenschap gespeeld hebben... in één pool zetten. Want dan zou je elkaar al af moeten maken... in de, in, in de voorfase... zal ik maar zeggen van die wedstrijd. Dus, nou ja, dan heeft... de Zandvoortse twee... Uh, heeft het wat zwaarder wat de kiepieten betreft dan. Ja, de teamsamenstelling, is dat alleen maar heren... of is dat gemengd in dit geval? Omdat nee, het is gemengd. Het is gemengd, want ik zag helemaal geen damesteam. Ik denk, oh jee, dat wordt oorlog als we dat niet noemen. Nee hoor, nee, nee helemaal niet. Nee. Want zelfs in ons team... daar zitten drie dames, waarvan er helaas twee... licht geblesseerd zijn, dus er speelt er maar één mee. Uh -huh. En voor de rest uh, zijn het vier heren... of vijf heren op dit moment... Uh, met één dame die, uh, die die wedstrijd... maar het kan best zijn dat het... Uh, volgende week uh, dat dat anders is. Goed. Dus al met al kunnen we zeggen dat het er voor beide teams goed uitziet. En ja. Ja. Uh, andere activiteiten op de baan. Ik zag dat de, van de week ook de eerste Stableford Q wedstrijden van start gegaan zijn. Ja, dat klopt. Uh, kijk, als de, als de baan niet qualifying is, dan uh, kun je geen uh, qualifying kaarten lopen... Nou, de Greenkeepers van de Dunes, hè, want ja. ik hoorde net eigenlijk de, de Zandvoortse golfbaan. Maar het is de Dunes en ja. waar de Zandvoortse als club speelt. Oké. Okay. Uh, de, de Greenkeepers, nou, die hebben hun uiterste best gedaan om de baan er zo goed mogelijk bij te leggen. En uh, ja, vanaf uh, vorige week is het. Uh, of nee, eigenlijk vanaf de 30 is, is de baan weer qualifying. En nu gaan de eerste wedstrijden, of die zijn al gespeeld, uh, om je handicap, uh, ja te verlagen of te verhogen. Het is zo dat... Uh, nou, je, je bent net... Uh, zelf ook uh, golfer. Mm -hmm. uh, je bent, denk ik wel... op de hoogte van uh, de, de manier... van uh, van spelen... en ja. de punten, puntenindeling... die daarvoor ja, staat. Klop. Dus ja, je moet je handicap halen. Speel je beter dan je handicap... dan ga je of een half punt... naar beneden of uh, drie tienden... naar beneden. Ja, inderdaad... Goed, ik vind het hartstikke leuk om uh, de komende tijd wat meer in te gaan bellen. En wij hopen zelf op Almere Hout aanwezig te zijn om lijfverslag te doen van jullie kampioenschap. Kees, hartstikke oh bedankt en tot de volgende keer. Spannend vooruitzicht okay. trouwens, uh, Leon. je ja, dankjewel spannend. Kees. Hartstikke goed. Er is uh, op dit moment ook de dameswedstrijd bij uh, uh, het wielrennen aan de gang natuurlijk. We hebben een, uh, een fantastische sportdag. Er is bij die dames nog 25 kilometer te rijden. We hebben nog steeds die kopgroep van acht meisjes... met Lucinda van de Lucinda Brandt en Rianne Marcus. We houden u op de hoogte over die wedstrijd. We zijn ook nog bij het voetbal van de SV Zandvoort. We hebben het in twee gesprekjes van Jaap Koper al gehad... over die fantastische kampioenswedstrijd van gisteren. Voor mij, maar ook voor Martijn en ik denk misschien ook wel voor jou, Ricardo... is Nigel Berg toch wel de dragende speler in dat team. Ja, dat merk je en alles, toch? Ja, en Jaap Koper sprak met hem. Nigel Berg, de aanvoerder van de SV Zandvoort. Uh, ja, uh, het is een beetje het, uh, het verhaal van het hele seizoen. Ja, de, uh, de ruimte. Ja, ja we, we zijn een plan begonnen met Zandvoort. En uh, het is nu het eerste jaar dat we dit plan hebben doorgezet. Ja. Om jongens terug te halen en hier te voetballen. En uh, het is gelijk geluk met de kampioenschap. Ja, ehm... Over deze middag. Deze was een beetje... Hij ja, begon is... een beetje... Hij begon raar, want we, zei, we kwamen al met acht man. En het zijn een rare tegenstander. Maar, uh... En er zit natuurlijk ook een beetje druk. Dus ja, maar we hebben het goed gedaan. Dus uh, we hebben gewonnen, toch? En ja, daar dan... Dan gaat het eigenlijk. Ja, dan gaat het om, ja. Even over, over, over jouw seizoen met, met die andere twee. Eén uh, heb, <laughs> heb ik net gesproken, dus is yes, Jesse. Ja. Maar uh, ik bedoel, Kastenvries de Vries, dan Burt Water. Het is wel het, het ja, gouden 4, toch? We hebben goed uh, gescoord het jaar. We zijn productief met z'n allen, dus, uh... Is dat ook een beetje de kwaliteit van dit team? Ja, dat zeker. Dat ook. En uh, het is gewoon een team, een collectief. Uh, Koen doet het ook hartstikke goed. We zijn allemaal gegroeid. Ja. En met de nieuwe jongens die erbij gaan komen volgend jaar, dan kun je echt uh, leuk meedoen in de tweede klas. En dan hopen we hetzelfde te doen als dit jaar. Ja. Uitje uh... Christine uh, komt. Ja. En nog een jongen van Rijnvogels, Oliver heet hij. Even nog naar aanloop van deze wedstrijd. Ja. Wat, wat, wat gebeurt er in zo'n uh, periode als je weet dat je kampioen wordt? Ja, iedereen doet, probeert rustig te blijven, maar je voelt toch dat er wel spanning is bij iedereen. En uh, ja, dat merk je ook aan het voetballen. Het is uh, iets gespannen, uh, de druk ligt erop. Dus, maar ja, we hebben ons best gedaan. Ja, en uh, jij zegt altijd van, als ik uh, niet gesport heb, dan word ik altijd zachter. Uh, ja, uh, dat is waar. Maar uh, <laughs> nee, dit is heerlijk. Ja? Dit is heerlijk, ja, zeker. Oké, okay, nou, uh, uh, de platte kar. kar. Genieten, ja, zeker. Uh, dat, dat wordt de volgende stap. Ja, dat wordt de volgende stap. Om 7 uur gaan we de platte kar op. Dus uh, laten we lekker genieten met z'n allen vanavond. avond. En dan op de dag volgend jaar. Goed, dankjewel. Ja, toch. Bedankt. Dat was Nigel Berg.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 Crawling in my skin Sometimes I feel like giving up But I just can't It isn't in my blood It isn't in my blood I'm looking through my phone again Feeling anxious Afraid to be alone again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 SPORT LIVE Met alle sport van deze zondagmiddag Natuurlijk de Amstel Gold Race Maar natuurlijk gaan we nog ook even terugkijken Naar wat er vrijdagavond gebeurd is Want dat was fantastisch Wat betreft Telstar Martijn Het begon met 500 toeschouwers Bij de wedstrijden Jij bent je ermee gaan bemoeien Voetbal in Haarlem is zich ermee gaan bemoeien En er zitten nu 2500 mensen bij die wedstrijden en nou, het is het? nou ja dat ben ik wel met een je eens Ik ben niet al met een je eens wat in het begin 500 zat Dat was wel een beetje meer maar uh, ja, ja, wij, ik ben blij dat wij ons, ons steentje kunnen bijdragen. Wij, wij uh, regelen Club van de Week iedere, uh, iedere thuiswedstrijd En dan uh, 100 tot 150 extra uh, uh, man halen we daarmee binnen. Ja, en wij proberen Telstar wat meer uh, op de kaart te zetten qua, qua regio. Ik bedoel, je weet altijd, uh, oudsheer um, Haarlem, Telstar. Ja goed, Haarlem is er niet meer. Um, ja, ja, ik, wij uh, vonden in ieder geval, Rick en ik en ook Danny, um, uh, we waren eigenlijk gewoon verplicht... Om ook Telstar in onze verslaggeving mee te gaan nemen. Ja, en hoe mooi is het als je dan ook een officieel mediapartner kan worden? Dat is hartstikke goed. Het ja. is wel heel positief gegaan dit seizoen. seizoen ja. 60, gedeeld vierde. Ja. En ze hoeven die eerste ronde niet te spelen in de na-competitie. Nee, klopt. Nou, dat is fantastisch. Ongekend. Ja. Ja, nou ja, dat, dat, niemand um, heeft dit voor het seizoen um, durven uit te spreken. Hè? Ik bedoel, zo reëel moeten we zijn. Uh, heel veel nieuwe spelers, niemand wist waarvoor stonden. Ik zeg al we, dat is wel heel <laughs> raar. Um, maar um, als je nu gewoon gaat kijken naar het spelersmateriaal. Dat zijn echt allemaal briljantjes hoor. Ja, dan is Mo nog weg. Ja, en die voetbal niet eens op dit moment. Hè, bij Irak nee, valt niet ah, in niks, nee. maakt geen minuut. Ja, doodzonde. Ja. Ik weet dat in het begin van het seizoen, want we hebben ook een sportprogramma op vrijdag. Hè, van twaalf tot twee, CFM Lunch Sport. Daar was hier Mike Snoei, samen met Jo Brandt. En toen hebben we de, de zaak besproken... en gezegd dat, dat Telstra wel eens hele hoge ogen zou kunnen gaan gooien. Gezien het bestand wat ze hadden... gezien de wedstrijden die ze voor de competitie speelden. En het is gewoon allemaal uitgekomen. Het is natuurlijk fantastisch. De, de, de instelling of de... Hoe zeg je dat? De doelstelling was play halen. Maar dat je het op deze manier gewoon bereikt. Ik bedoel, er moeten nog twee wedstrijden gespeeld worden. We spelen en al tegen de Graafschap komende vrijdag. Daarna nog Camp thuis. Um, maar dat je nu gewoon al weet dat je in de halve finale in mag stromen. Je weet je tegenstander al. Oftewel, er is gewoon een enorm gat geslagen met de rest. Dat kwam ook door dat FCM natuurlijk afgelopen weekend verloor van, van Jong Ajax. Um, het gaat nu alleen maar om wie de eerste thuiswedstrijd uh, speelt. Ja, hè? dat is nu de insteek. Ja. Ja. En op dit moment ziet het eruit uit dat Telstar eerst thuis voetbalt en daarna uit. de graafschap, hè? Ja. Wat denk je? Ik zeg waarom niet? Ik denk dat Telstar een groot voordeel heeft. Uh, bij, bij de graafschap spelen vier jongens die hebben ook een Telstar verleden. Ja, daar, daar, dat, dat kan natuurlijk twee kanten op werken. Maar ik denk wel dat um, uh, Mike Snoei en, en zijn assistenten... want die zijn natuurlijk heel belangrijk. Die zit al jaren bij die club. Ik denk wel dat hij die, die gasten nog even weten leeg te persen die, die, die laatste paar wedstrijden. Het zijn gewoon finales. He. Dit ja. zijn de wedstrijden waar ja, je gewoon precies. voor voetbalt. Ja. En uh, Telsa heeft natuurlijk een fantastische man in de spits staan. Die heeft er 19 in liggen. Een, uh, een Novakovic. He. Ja. Helaas gaat hij weg, want hij was geleend. Gehuurd. Vanuit, of gehuurd vanuit Engeland. En hij moet weg. He. Nou ja. ja, hij hoeft niet weg. Er maar er is de, de, de, nee. niks over bekend toch? Maar de kans is: hij is voor een jaar verhuurd. En je, gaat mij, je kan mij niet vertellen dat Redding niet zegt. Ah, we laten hem nog een jaartje daarover. Oh. Nee, die willen ze wel terug hebben. Ja, Wat er nu in de spits loopt daarover oh, is ook niet zo best. Nee, en 19 goals maken doe je niet zomaar natuurlijk. Daarom. Hij mist ook nog wel zijn kansje trouwens. Ja, <laughs> nou goed. Hé, hey, platje is ook van gigantisch veel waarde. Uh, Mike Snoerdy zelf, afgelopen weekend zelfs dat hij uh, niet nog vaak de belangrijkste speler van, van de groep vindt, maar dat hij dat Melvin platje vindt. Die penalty erin schoot. Wat een rust, man. Uh, wat dat betreft. Maar zo hoor je toch gewoon een straf op te nemen. Ik, bedoel, Jawel, ik heb gisteren een straf op twee, zoals gezien van Beth Dat is ook gewoon. Uh, uh, nou, ik wil niet zeggen ogen dicht. Maar gewoon uh, strak. Iets wat hoog in de hoek. Geen keeper die hem had. Nou ja, een platje je hetzelfde. Hey, Zandvoort naar de tweede. Misschien wel door naar de eerste. Telstar. Wie weet. We hebben het er vaak genoeg over gesproken. Nou, mijn microfoon is stuk, denk ik. Ja, maar het kan zomaar. <laughs> Ze Zo kunnen zomaar in die eredivisie ah, spelen. Ongelooflijk, joh. En. Ja, nou. Hebben jullie uh, Pieter gezien bij uh, Fox? Nee. Vorige nee. week? Uh, hij vertelde uh, dat hij als supporter zijnde natuurlijk heel graag uh, naar die eredivisie wil. Hè? Pieter de Waait, de, ja, de voorzitter de Weid, of voorzitter. de directeur. Net hoe Algemeen mag. directeur. Ja. Ja. Maar als voorzitter zijnde heeft hij natuurlijk gewoon slapeloze nachten. Ja. Ja, snap je dat? Ja, natuurlijk. Ach, er moet wel wat gebeuren. Hè? De tribune waar die rare doeken hangen... Daar moet, die gaan nu weg, hè, die doeken. Daar komen extra plaatsen voor die playoffs. Ja, dat moet... Ik ja, maar dat is, dat is peanuts, vergelijking met de rest. Dat hele uitvak... Uh, dat moet helemaal aangepast gaan worden. Er moet veel meer security bijkomen. Je krijgt gewoon dan iedere wedstrijd. Een, voor mij, als ik nu uh, zeg dat er vijf agenten lopen. Iedere wedstrijd. Dan, dan zit ik er denk ik niet heel ver van naast. Nee, er worden er vijftig Ja, precies. Ja. Het wordt echt een helskarwei. Maar goed, daarnaast ik bedoel, de, uh, moet eerst twee keer de graafschap verslaan. En daarna uh, een club die nu uitkomt in de Eredivisie. Zeg nooit, nooit. Zo, zo reëel moeten we ook zijn. Maar. Nee, ja, want wat eruit gaat in de Eredivisie is ook niet veel schroep zo. Nou, en toch denk ik dat er een verschil is tussen de Eredivisie en de Duple League. Daar geloven niks van. Maar goed, dat gaan we zien. Dat is allemaal uh, toekomstmuziek. Laten we even teruggaan naar het geweldige kampioenschap van Zandvoort van gisteren. Er was eigenlijk maar één man die dat allemaal voor elkaar heeft gekregen. Hè? Met zijn hele staf. Ted Sonier. Wat een gigantische goede teambuilder. Ik, ik, ik vond denk. hem gisteren, dat, uh, dat viel Rick ook op. We vonden hem eigenlijk allebei best wel uh, uh, timide. Ja. En uh, ik denk dat Ted sowieso niet een hele, hele uh, uh, extra extraverte man is. Zeg ik dat goed? Ja, ja dat zeg ik. Um, ja. Maar um, ja, gisteren was hij echt, echt rustig. Ik kwam alleen op een gegeven moment in het dorp tegen. En toen had hij wel wat op. En toen gooide hij hij zo een biertje leeg op. Oh. Ja. Ik zag volgens mij ook nog een filmpje voorbij komen... dat hij uit uh, de fontein bij het gemeentehuis kwam. Ja, echt waar? Ja. Hij had uh, na de wedstrijd, dat is heel raar... hij, hij krijgt geen bierdouche hè, bij Zandvoort. Ze vieren dat op een hele rare, rustige manier. Wordt even om elkaar heen gedanst en that's it. Ja, dat uh, viel ons ook op inderdaad. En dan had hij drie, drie potjes champagne op zijn shirt. In plaats van de bierdoes ging hij zich ook ja, wij, wij zeiden al: van um, Normaal gesproken ben ik zelf gewend. Hè? Ik bedoel, als je kampioen, kampioen wordt, dan wordt je trainer. Die wordt de sloot ingegooid. Ja. Wij zeiden al: van ja, Waar moet Ted in? Ja, dan moet, moet hij de Noordzee in gooien. Uiteindelijk dus de fontein. Nou, keurig. Maar we moeten Ted van harte feliciteren. Want hij heeft een geweldig seizoen achter de rug. We gaan even luisteren wat uh, Jaap Koper uit hem kreeg. De kampioenswedstrijd is gespeeld. En bij mij staat de trainer van de SV Zandvoort, Ted Sonier. Sonier, ja. Ja, Saunier. Ja, ja, ja. ja. het verleden, ik ben hem wel eens tegengekomen bij de zaalvoetbalwedstrijden. Dat, dat is een verleden wat tussen ons is. Maar dit was het eerste jaar gelijk als trainer actief en boom. Ja, klopt. Dit jaar begonnen als hoofdtrainer en... Uh... Met frisse moed, een paar nieuwe krachten erbij. En het idee om, om in ieder geval hoog te eindigen. Eigenlijk voor het kampioenschap te gaan. Nou ja, vier wedstrijden voor het einde is het al is het, is het gelukt. Ja. En wanneer begon je eigenlijk het idee te krijgen van... Nou, dit zou wel eens een kampioensploeg kunnen zijn. Ja, nou, eigenlijk voor aanvang... ...had ik ons met nog twee anderen als titelkandidaat gezien. Dat is Overbos en Stormvogels. En um, ik moet zeggen, we hebben voor de winstop ...twee, drie weken een wat mindere periode gehad. Um, we zijn in januari op trainingskamp geweest. En uh, ik moet zeggen, daar zijn we supersterk uitgekomen. En uh, we, hebben, ja, we hebben alles gewonnen uh, uh, uh, uh, vanaf januari... Dus ja, we hebben u überhaupt maar uh, één keer verloren. Maar goed, uh, de manier waarop was, uh, was zeer overtuigend. En, uh... Klinkende cijfers. Ja, ja, vandaag weer acht. Uh, volgens mij staan we nu op uh, 125 doelpte voor. Ja, dat is ook uniek natuurlijk. Dat ja. uh, gaan we niet snel meer meemaken. Ja, en hoe doe je dat om die ploeg zo goed mogelijk toch uh, te laten functioneren? Want ik kan me voorstellen, je kan er maar 11 opstellen. Ja. Ja, dat is altijd het probleem van de trainer. Uh, Eerlijke en opende communicatie. Uh, proberen duidelijk uit te leggen waarom je voor een bepaald iets uh, kiest. En, uh, ja, uh, en, en mensen laten spiegelen. Spiegelen uh, in de zin van? Nou ja, uh, kan je mij uitleggen waarom ik jou niet opstel? Nou ja, dan komen ze vaak zelf wel met het antwoord. Ah, dus het is een beetje aanschouwend onderwijs wat je dan soms in de kleedkamer nou ja, doet. Ja, <laughs> didactisch moet je tegenwoordig ook uh, goed ja. in je schoenen staan. Ja, uh, maar ik kan me nog wel uh, ja, dan heb ik toch wel een beetje het idee dat mensen hier bereid zijn om hun eigen ego in te leveren ten opzichte van het belang van het team. Nou, dat moet ook wel, want uh, kijk, egoïstisch spelen of een, uh, je egoïstisch opstellen zijn twee dingen. Ik bedoel, een spits mag van mij best. Egocentrisch zijn. Uh, ja. Want ja, hij, hij staat er om doel te maken. Alleen ja, het is ook wel. Uh, waar we nu volgend jaar naartoe moeten, is ja. ook de momenten kunnen kiezen dat je wel die bal overgeeft. Ja. Ook, al, ook, al, uh, ook al ben je dan die, die spits die er dit jaar misschien 30 of 35 inschiet. Dus dat wordt een beetje de opdracht en de uitdaging voor het volgende seizoen al. Ja, nou ja, daar zijn we al druk mee bezig. Uh, en je ziet vandaag ook, uh, de, de jongens gunnen elkaar ook wel een doelpunt. Maar er zijn ook momenten geweest ja, dat je, als je hem even opzij ligt, dat je hier misschien wel uh, nog twee, drie doelpunten kan maken. Ja, uh, nou heb ik me laten vertellen... En dan... Ga ik even terugschakelen eerder dit seizoen. Tegen de Spartaan. Dat was ook zo'n wedstrijd. Waar ja. de doelpunten werkelijk als rijpe appelen uit de, ja, uit de boom zijn ja. gevallen. Um, 14 goals. Dan sta, dan sta je met, met 7 goals al voor in ja. de eerste helft. En dan zeg je in de tweede helft. Wat moet de uitdaging zijn voor die tweede helft? Ja, ik... Uh, op een gegeven moment als de rust nadert... Dan, uh... Dan ga je denken, ja, hoe kan ik die jongens motiveren, hoe kan ik ze, want wat je vaak ziet als je veel scoort in de eerste helft, dat is dat de tweede helft tegenvalt. Mm -hmm. Dus ik heb in de rust heb ik ze, ze aangegeven, nou ja, stel voor jezelf als team een doelstelling. En toen kwam naar voren dat ze, men zei, we willen net zoveel, minimaal net zoveel doel te maken als in de eerste helft. En ik moet zeggen, dat is ze op de doelbeleid gelukt. Ze maakte er in de tweede helft ook zeven. Ja. Nou, en dan kan je dan op dinsdag op de training kan je, kan je daar weer mee voort. Ja. Is dat ook de discipline die je probeert over te brengen in de groep? Ja, daar dus zijn we in het begin augustus al mee gestart. En na het volgend jaar toe, waar de weerstand hoger wordt... de concurrentie onderling, want er komen een paar jongens weer bij... Uh, wordt ook groter. Dus die discipline uh, die, uh, die zal uh, ook nog wel wat aangescherpt worden volgend jaar. Ja, ja uh, op het moment dat we hier staan, moet de platte kar toch nog plaats gaan vinden. Ja. Uh, ben je al uh, bekend met dat fenomeen? Ja, ik heb er wel eens uh, zelf als speler ook op mogen staan. Uh, die was niet zo groot als deze. Maar, uh, nou, weet je wat ik. Ik vind het voor uh, heel Zandvoort, voor de vereniging, uh, ja. voor het dorp zelf, voor de jongens. Ik, uh, ik vind het fantastisch wat hier gebeurt. Uh, het leeft weer, het voetbal. Uh, en uh, die platte kar straks uh, gaat door heel Zandvoort heen. En ik, uh, ik denk dat er iets gigantisch is wat je niet snel vergeet. Goed, dankjewel. Graag gedaan.